Ja, dan openen we nu het uh, boek Prediker. Zoals we dat straks al konden horen, uh, gezongen door de birds, gaan we het nu in het Nederlands lezen, gewoon uit de Bijbel. Misschien is dat uh, in ieder geval beter te volgen. Uh, we lezen uit hoofdstuk 3 van het boek Prediker... Uh, de versen 1 tot en met 15 en u kunt meelezen op het scherm. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren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 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn geswoegd tot stand brengt? Ik, ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mensen niets goeds is weggelegd behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen en daar is niets van af te doen. God, God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Martin. Nu wel, ik ben nu wel te verstaan. Ja, kijk, mooi. En voordat we beginnen wat na te denken ook over wat er in die tekst staat, um, wil ik je eerst gewoon vragen stellen om zelf, voor jezelf even over na te denken. Ron vroeg het net eigenlijk ook al een beetje, maar sta eens even stil. Wat was 2019 nou voor jaar, voor jou? Uh, denk eens terug, wat waren belangrijke momenten? Wat waren hoogtepunten? Wat waren dieptepunten? Sta daar eens even voor jezelf bij stil als je een beetje terugkijkt in het jaar. Nou, een stukje wat we net uh, lazen is een prediker aan het woord. Um, een prediker, dat is iemand die spreekt en hier in het bijzonder iemand die wijsheid deelt. Nou, we weten niet precies wie die prediker was, welke persoon daarbij hoort. Dus ik blijf hem de prediker noemen. Nou, die prediker is wel opvallend, dat is iemand die uh, eigenlijk heel nauwkeurig om zich heen kijkt. Als je hem daar rond zien lopen vandaag... dan is het iemand die heel nauwkeurig kijkt, heel erg analyseert. Wat gebeurt er nou precies op deze wereld? Wat is de zin van de dingen? Iemand die heel diep doorvraagt. Het is iemand die al een tijd meeloopt in het leven. Al een tijdje van het leven geproefd heeft. En dan zegt hij, voor alles is er een tijd... En hij gebruikt allemaal woorden die met elkaar te maken hebben. Voor de moeilijke, maar ook voor de mooie kanten. Er is een tijd, zegt hij, om te baren en om te sterven. Te breken en te bouwen. Te rouwen, te dansen. Om te omhelzen, af te weren. Te zoeken, te verliezen. Te bewaren, weg te gooien, te scheuren, te herstellen. Te zwijgen. En te spreken. Voor alles, zegt hij, is er een tijd. Voor alle dingen is er een fase, een tijd. En je hoort in die woorden eigenlijk ook het hele leven voorbij trekken. De ene keer is het een tijd hiervoor en dan is het een tijd daarvoor. Vervolgens staat er, God heeft alles wat er is, de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Dat is een vermogen wat je hebt als mens, dat je kan nadenken over de tijd. Je kunt terugblikken, wat was er? Je kunt kijken, wat is er nu? En je kunt ook vooruitkijken, wat gaat er nog komen? Dat weet je natuurlijk nooit precies, wat er nog gaat komen. Maar dat is een vermogen wat je hebt. Dieren kunnen dat niet, neem ik even aan. Jonge kinderen ook niet. Je kunt terugblikken en vooruitkijken. Je hebt een besef van tijd, van verleden. Van heden en van toekomst. Dat gebeurt natuurlijk nu ook een beetje. Eind van het jaar komen de overzichten, het NOS jaaroverzicht. Je krijgt er misschien ook een beetje overzicht van. Als je gaat terugblikken, gaat kijken wat het nu is, naar de toekomst gaat kijken, dat kan je een gevoel van overzicht geven. Besef van tijd. Je kunt ook terugkijken en besluiten om dingen anders te gaan doen. Het stukje gaat nog wat verder. God heeft alles wat er is, de goede plaats, in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. En dan, toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Dat is wel een opvallend stilletje. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. God heeft dus, uh, blijkt het regie over de tijd, hij overziet de tijd... Hij overziet de dingen, er zit een plan achter, de prediker gaat uit van God die dingen doet in de tijd, in de wereld, in ieder mensenleven, maar tegelijk, wat God precies wanneer en waarom doet, is niet helemaal kenbaar in te zien, want schrijft hij, toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Je zou het kunnen samenvatten als, God heeft een totaal overzicht over de tijd, maar als mens krijg je geen totaal inzicht. Vanuit menselijk perspectief is lang niet alles eigenlijk te begrijpen wat er gebeurt. En als je met die prediker een beetje meeloopt, dan merk je dat hij daar ook tegenaan loopt. Hij ziet bijvoorbeeld mensen om zich heen die... Zo beschrijft hij dat, zo ziet hij dat die erop losleven, slecht leven. Maar die er toch voor de wind gaat. Hij ziet ook mensen die heel goed leven. En die tegenslag op tegenslag krijgen. Er zit iets oneerlijks of iets willekeurigs in. Hij ziet ergens dat het leven grillig is, onvoorspelbaar. Het leven heeft omslagpunten. Opeens draait het leven bij hem... Zo ziet hij dat, van een prachtige tijd naar een pijnlijke tijd. Of het is een pijnlijke tijd en opeens is het weer een prachtige tijd. Maar je hebt daar geen vat op. Je voelt niet aan wanneer wat komt. Nou, soms gebeurt er opeens iets en dan is het een pijnlijke tijd, een tijd van huilen. Iemand op school kan iets vervelends doen of zeggen. Je maakt opeens iets naars mee. Je hebt zorgen rondom je baan. Er speelt iets. Een tijd van huilen. Maar opeens is er een tijd van lachen, van blij zijn. Er komen nieuwe mensen in je leven. Je vindt opeens een baan die bij je past. Of je begint je zomaar opeens wat lichter, wat vrolijker te voelen. Soms zie je dat aankomen, zo'n omslagpunt. Maar vaak ook niet. Het leven zit vol verrassingen. Dat noemt die prediker ook dat niemand de toekomst kan inzien. Je kan er wel over fantaseren, erover nadenken, maar uiteindelijk weet je niet precies wat er wanneer gaat komen. prediker ziet God, regisseur van de tijd, die het ook overziet. Maar hij ziet ook de mens die geen totaal inzicht heeft. Die soms helemaal niet snapt eigenlijk waarom de dingen nou gaan zoals ze gaan. En dat is wel herkenbaar wat mij betreft. En ergens ook wel prettig, want als je om je heen kijkt, is de logica soms ook ver te zoeken. Waarom krijgt de een een gelukkige jeugd en de ander niet? Waarom is de een wel gelukkig en de ander niet? Waarom krijgt de een tegenslag op tegenslag en de ander niet? Waarom wordt de een tien jaar oud en de ander negentig jaar oud? Waarom wordt de een in een tijd van oorlog geboren en de ander in een tijd van vrede? Waarom heeft de een genoeg eten om de helft weg te kunnen gooien en gaat de ander dood van de honger? Waarom krijgt de een last van slepende klachten en gaat de ander fluitend door het leven? Het zijn van die vragen, je krijgt er eigenlijk geen antwoord op. Waarom gaat het nou zoals het soms gaat? En ook niet op de vraag, waarom staat God dat zo toe? Het lijkt soms oneerlijk verdeeld. Nou, op dat punt komt die prediker. We staan eigenlijk met hem op dat punt. Dat we als mens niet in de hand hebben wat voor tijd het is. Dat het, misschien maak je het ook maar in je eigen leven. Dat het soms zo kan omslaan. Dat je dat niet ziet aankomen. Er zit een zekere onmacht in. Wat voor Tijd, het is in je leven. Daar heb je natuurlijk ook wel enige invloed op. Je bent niet helemaal machteloos, maar je hebt het ook niet in de hand. Opeens kan er dit gebeuren of dat. Is dus de vraag een beetje hoe ga je om met die onmacht, met dat je het eigenlijk niet helemaal in de hand hebt. Waar het God uiteindelijk om gaat, is ontzag in dit stukje. Dat is heel belangrijk. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor Hem hebben. Nou, dit gedeelte moedigt je eigenlijk dus aan om ontzag te hebben. Respect te hebben voor God. En ook nog in beide fases, in welke tijd het ook is. Of het nu een mooie tijd is of een moeilijke tijd. Even een signaaltje naar Kees voor de kids die mogen straks terugkomen. Ontzag in de zin van dat je eigenlijk als mens uh, maar klein bent en dat er een grote God is die de tijd erover ziet. Nou, eerst even die mooie dingen, want dat is ook iets heel moois. Er zit een aanmoediging in als er mooie tijden zijn om dat te ontvangen en er ook van te genieten, erin op te gaan. Daar heeft hij het veel over, die prediker. Hij roept op, als er mooie tijden zijn, geniet ervan, ontvang het van God, als iets goeds dat God doet. En daarbij dus ook God te betrekken en voor te danken, want hij is degene die het geeft. Het kan makkelijk zijn om te vergeten natuurlijk. Juist als het goed gaat, om dan niet stil te staan bij dat je dat ook ontvangt. Als God je die goede dingen geeft, een goede tijd, geniet er dan van. Ga erin op en bedank hem er ook voor. Het is wat hij geeft. Maar als er moeilijke tijden zijn, is de oproep ook. Blijf vertrouwen, ontvang die tijd ook. Die tijd is er soms en dat is lastiger. Want genieten van mooie tijden, dat is voor de meesten geen probleem. Hoewel genieten natuurlijk ook een kunst is. Maar aanvaarden dat er ook moeilijke tijden zijn en dat die er ook mogen zijn, is misschien lastiger. Dit gedeelte uit de Bijbel roept je op om dat wel te doen. Want er is een tijd om te lachen en er is een tijd om te huilen. Als mens wil je misschien liever dat er een tijd is om te lachen en een tijd om te lachen. Dus wat je kan proberen is om die tijd te beïnvloeden. De tijd proberen te veranderen. Alles in het werk stellen, uit de kast trekken, om uit een tijd van lachen en ...lachen te laten zijn. Om huilen, huilen... ...lachen, lachen te laten worden. Ik ben wel even benieuwd. Wie van jullie heeft de kersttoespraak van Willem-Alexander gezien? enige geïnteresseerde hierin. Misschien uh, heb je, zit je daar niet live op te wachten... ...om daarnaar te gaan zitten kijken. Ik niet. Ik kwam tegen op nos.nl. Maar ik vond het wel een, een boeiend stukje. Want hij had het over, over geluk over gelukkig zijn. En hij had het erover dat het streven naar geluk... geen obsessie mag worden. Nou, we kijken even naar een kort stukje. We vallen er een beetje middenin. Maar hij heeft het net gehad over... Uh, dat Nederlanders over het algemeen vrij gelukkig zijn. En dan zegt hij... en toch. En dan komt er een uh, stukje. En toch. In deze dagen van het jaar... Nu het kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van het dagelijkse leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen. Doe ik het al goed? Maak ik de juiste keuzes? Ben ik wel echt gelukkig? Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden. Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven. In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbij lopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen. En verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Maar niemand is perfect, gelukkig maar. Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet te veel aan als het eens tegen zit. Geef jezelf wat ruimte. Het is oké. Okay. Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling als een geschenk uit de hemel. Het is oké. Okay. Dat is ook wel een leuke, leuke tekst om van een koning te horen. Het is oké. Okay. Zou Beatrix dat ook zeggen? Vroeg ik me nog af. Weten de ouderen dat trouwens? Zou Beatrix dat zeggen? Nee? Nee. nee. Ja, je ziet hier een beetje de ruimte die hij wil maken voor die andere kant. Dat het leven niet alleen lachen en lachen is, maar dat het lachen en huilen is. En dat zit ook in dit gedeelte. Het ongrijpbare van die omslagpunten. Dan weer dit, dan weer dat. De hemel, dat noemt hij ook nog. Waaruit soms misschien wel geen geluk lijkt te vallen. En dan... Opeens weer wel. Het gaat hier om het aanvaarden van de tijd zoals die is. Soms is het een tijd voor dit, dan is het een tijd voor dat. Het sprak mij zelf ook aan. Ik moest terugdenken aan een tijd, dat is ongeveer drie maanden geleden. Toen zat ik zelf in een tijd van uh, verdriet, van rouw. Om iemand die ik verloren was. Um, wat ik toen merkte, ik sprak een uh, Oudere wijze man, niet van heer, hoewel oudere wijze mannen heer ook zijn, maar het was, was, was ergens anders. Ja. <laughs> maar ik uh, sprak hem en um, wat ik erg merkte op dat moment was dat ik um, zelf met, met, met dat verdriet zat en die rouw, maar dat ik er helemaal klaar mee was. Ik was er klaar mee dat het leven zo voelde voor mij op dat moment. Dat het voelde zwaar, het was al een tijdje zo en ik dacht ik ben er klaar mee. Wat hij tegen me zei, was dat ik geduldiger moest zijn. Hij zei: Ik weet het nog precies. Je, ben, je bent te ongeduldig met je verdriet. Laat het verdriet er, stij, ze, laat het verdriet er zijn. Sta erbij stil. Ja, dat was voor mij een, een mooi moment. En ik moest hier ook aan terugdenken, omdat als ik erop terugkijk, denk ik eigenlijk: denk van, ja, Ik wilde die tijd niet. Het was een tijd, nou eenmaal, van verdriet, maar ik wilde het niet. Ik wilde het draaien. De kids zijn weer terug. Het Bijbelgedeelte zegt, de tijden die wisselen elkaar af. Dan is het vreugde, dan is het verdriet. Geef je daar aan over, zit er eigenlijk in. En beter nog, er geef je in die tijd over aan God zelf. Als het een tijd is van geluk, geniet ervan. En dank God er ook voor. Hij is het die je dat geeft. Als het een tijd is van ongeluk, van verdriet, blijf dan vertrouwen op hem. Blijf vertrouwen op God, op God die alles overziet. Blijf vertrouwen op Jezus die alle macht heeft in de hemel, op de aarde. Die jou ziet op elk stukje grond waar je rondloopt. Overal ziet hij je. Hij is erbij. Er kunnen flinke downs zijn, maar hij is er altijd bij. Hij is erbij in de ups, maar ook in de downs. En het mooie hierin is, Jezus is oneindig veel groter. Dat heeft iets met dat ontzaggeloof te maken. Hij overziet het, de tijd... Hij overziet jouw leven. Ook al ben je dat gevoel soms misschien zelf wel kwijt ook. Maar wat hij steeds wil geven en wat hij ook steeds aan je geeft, is zijn liefde. Zijn troost. Zijn nabijheid. Zoekt hij ook. Vertrouw op hem. Op hem zelf. Hij geeft je kracht. En energie om door die tijden heen te gaan. Zullen we nu ook naar Hem toe gaan en met elkaar bidden? Heer Jezus, goede God, dank u wel dat U de tijd overziet, dat U ons leven overziet. Dat u ons nu ziet, zoals we hier nu zitten. En dat u in ons geïnteresseerd bent. In het moment van stilte zijn we bij u. U ziet wat... 2019, voorjaar was voor ons, waar we er nu mee zitten met blijdschap of met verdriet, dat willen we ook bij u brengen. En we willen u ook erkennen als de brenger van licht, een brenger van licht in de wereld. Jezus, u bent het licht, u bent goed, een lichtpunt voor ons. Dank u wel. Amen. Mogen we de kids naar binnen komen? Welkom terug allemaal. Ik heb uh, die vragen aan je gesteld. Van wat was 2019 nou voor jaar voor je? En met kerst hebben we ook stilgestaan bij Jezus die zegt, ik ben het licht. En ik vind, die kaars zou je kunnen zeggen, die symboliseert dat. Dat hij het licht is. En waar ik je toe uitnodigen, is om straks een kaarsje hier te komen aansteken. Er zitten hier kaarsjes in de bakken. Die kun je op de schaal zetten en die kun je aansteken. Nou, wat je daarmee doet... Uh, is, een, is een vorm van gebed, zou je kunnen zeggen. Je brengt wat er is bij God. Je brengt dat bij Hem. Je brengt het in verbinding met Hem. Nou, Ron noemde al wat voorbeelden. Misschien is het iets waar je heel dankbaar voor bent. Dat je echt zegt, ik ben uh, heel blij dat dit is gebeurd. Ik ben dankbaar. Dan kun je een licht aansteken om het zo bij Hem te brengen. Uh, misschien is het een last, een zorg die je ervaart in je leven en die je aan God wil geven. Misschien is het een zonde die je in het licht wil brengen. Misschien is het voor je een moment om stil te staan bij verdriet, bij pijn om dat bij God te brengen. Of misschien wil je, je wel voor je iemand anders juist een lichtje aansteken. Iemand anders die het moeilijk heeft. Misschien een situatie in de wereld. Alles met alles kun je komen. Uh, Angela zal straks wat muziek spelen. Oh dan niet. We gingen een luisterlied doen. We gingen een luisterlied doen. En tijdens het luisterlied uh, mag je naar voren komen als je dat wil. Met je kinderen of alleen. Dus uh, welkom om zo uh, een stap richting Jezus te zetten met wat er bij je is.